Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu goedemorgen Zandvoort. Een hele, hele, hele, hele goede morgen. Een hele, hele, hele, hele goede morgen. Uh, zaterdag 29 januari 2022, een hele goede morgen bij het programma. Goedemorgen, Zandvoort. Wij willen meteen een, uh, een, een mededeling doen. Dat is dat gisteravond onze hoofdredacteur Gert van Kuik helaas is overleden. En uh, dat vinden wij natuurlijk ontzettend spijtig. En we wensen dan ook de nabestaanden heel veel, heel veel, uh, ja, Sterke. sterkte toe. Ja. ja. Um, nou, het was het laatste wat uh, Gert-Jan zou willen... en dat is dat het programma niet door zou gaan. Want dat was zijn lust en zijn leven. Dus we hebben gewoon besloten om het programma uh, door te laten gaan. Uh, wat gaan wij dan doen in het uh, eerste uur? We gaan praten met uh, Hille Jansen. Die gaat het hebben over de beeldentuin in het Zandvoort Museum. Die doen wij over de telefoon straks. We hebben met uh, Dick Hulzenbos uh, een economisch debat. Of dat wordt gehouden of niet en waar dat wordt gehouden... En in de studio komen Jerry Kramer en, als ik het goed heb, Kim uh, Geurensen om te praten over de kandidaten van Jong Zandvoort. En... Ja, uh, Jong Zandvoort, daar sluiten wij het eerste uur mee af. Dan gaan we naar het uh, tweede uur. Dan hebben wij uh, een nieuw platform over intimi intimiteit. Dat is van uh, Lennar van der Haak. Dat heette vroeger Sexy Talks, maar dat mag niet meer. Daarna praten wij met Camilla Welen over het Breinplein, een nieuwe opzet van het Alzheimer-café. En als laatste hebben wij gehoord dat er een aantal flats te huren en te koop zijn in de flats woontorens Zandvoort, tegenover de caserne. Ja, dat is niet zo mooi. Nee, dat... Uh, Want dat was niet de, de bedoeling. <laughs> nee, maar dat gaat de wethouder ons uitleggen. Ja. Uh, Cor, ik zou zeggen, Hilli Jansen. Nou, ik wil nog eerst eventjes vertellen dat de techniek vandaag oh ja. gedaan wordt door uh, Jelmer Koper en... Hoe was de naam alweer? Ik ben... Iris? Iris. Iris. En uh, de redactie is uh, deze week uh, wel gedaan door Gert van Kuik. In Heren. In Heren, ja. En de presentatie wordt gedaan door Ben Zonneveld en ondertekenaar. Cor. Cor, dat ben ik dus reeds. <laughs> Aan de telefoon hebben we, als het goed is, Heli Jonsen. Klopt dat? Goedemorgen. Goedemorgen, Heli. Hoe is het in de tuin?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 en ja. ja, dat is zo leuk dat je dan mensen hoort van, oh staat dat beeld daar? Dan loop ik uh, honderd keer langs, ik heb het er nooit gezien. Het staat gewoon op het Raadhuisplein, weet je wel. Dus iedereen kent al Mannetje Zandvoort. Maar de andere beelden zijn ook zo de moeite waard. Ja. Sta -sta staat er een beeld dan op het Raadhuisplein? <laughs> ja, grapjes. Bij de, bij de Albert Heijn. Oh ja, ja sorry, ja dat ja. is natuurlijk ook het Raadhuisplein, ja, ja. ja, ja.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 Ja, want je moet natuurlijk niet de mensen uit die zo'n tegen hebben als je de nee, telde uit de omgeving nee, nee, gaat wegvallen. We hebben het toen meegemaakt met een verplaatsing van het meisje op de Skippiebal. Nou, ja. Daar waren mensen echt niet blij mee Die wilden echt gaan procederen tegen de gemeente. Ja, nou, ik kan me, dus, me nog dus iets herinneren: mama. ik kan me nog iets herinneren van het mannetje aan zee, wat verkeerd stond. Oh de, ja, ja, ja. Nou, dat was ook een hele rel tot er met uh, RTL 4 aan toe. <laughs> ja, maar het, het blijkt al, want ik heb met Martijn Verkade gesproken. Zijn vader die zegt dat die mensen zijn niet goed wijs. Die man die kijkt juist uit over zee. Ja. Daar moet je niks aan doen. Nee. Dus nou, dat was een, uh, een ontzettend aardige collega die dacht: ja, maar als die scheef zit, dan kan hij toch ook nog naar de, naar de zee kijken. Ja, geeft het ja zo werkt heen. het dus <laughs> niet. Ja. Nee. Goed, um,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 document? Dat je ja, daar staat op de website staat er een, een route die kun je gratis downloaden en er zijn boekjes met plaatjes en uitleg uh, in het museum te koop voor 6,50. Ja. Uh, dus je kan hem gewoon gratis downloaden en hem lopen en je kan zo'n mooi boekje erbij halen. Ja, nou dat is inderdaad voor een prijs van niks. Een pakje sigaret is duurder. Is dat zo? Ja, dat is zo. ja. Nou, maar en het wordt ook veel duurder. Um, ja.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 Goed idee, hoor. Ik uh, dank jou voor het interview en de informatie. Graag gedaan. Dank okay, je wel. fijn weekend. Oké, dag. dag. Guess I'm a little bit shy Why don't you like me, why don't you like me Without making me try weer naastig uh, een verbinding te krijgen met Dick Hulsebos over het economisch debat. wat er gaat plaatsvinden in Zandvoort. Alleen meneer Hulsebos neemt de telefoon niet op. Dus we gaan nog even een uh, plaatje draaien. en ondertussen probeert de techniek nog even contact te zoeken. Dus je mag een nummer instarten. Uh, jammer. Ja. Ja. ja.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 à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières Pourquoi je ferais semblant de toute façon on les payer pour le faire Tu te prends pour ma mère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 En na dit uh, gezellige stukje muziek met wat de tussenpauze... gaan wij uh, door met de uh, voorzitter van Ondernemersbelangen Zandvoort... meneer Dick Hulsebos. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we gaan een aantal debatten voeren uh, aanlopend de verkiezingen. En daar doet de Zandvoort Kies natuurlijk een stuk aan mee. Uh, ja. We hebben het uh, economisch debat, we hebben het jongerendebat debat... en we hebben het slotdebat. En op 17 februari is het uh, economisch debat uh, voordat we het daarover hebben... Uh, hoe staan we er economisch voor in Zandvoort? Uh, nou, we hebben de exacte cijfers nog niet, want iedereen is natuurlijk aan het rekenen over hoe het al is gegaan. Maar het is natuurlijk een, een slechte periode geweest, omdat we ook heel veel op toerisme draaien. En dat is weggebleven. Dus dat, uh, dat is niet goed. Die tank heeft het slecht gedaan, hotels hebben het slecht gedaan, de, de horeca heeft het slecht gedaan, overal van de zomerperiode is nog wel weer redelijk gegaan. Maar je ziet ook wel het hele gek op dit moment in de economie... dat sommige bedrijven kunnen het werk ook niet aan. Dus nee. dat dus het, het, het, het, het is een wisselend beeld. Ja, er is een chronisch tekort aan personeel, heb ik begrepen. Dus dat, ja. uh, dat baart ook zorgen. Ja. Um, de 17e februari, het, uh, het gaat heel snel natuurlijk... Hè, want het is over 2,5 week. Ja, uh, hij staat uit. Ja. <laughs> ja. Heeft u al een respons? Nou ja, we hebben gewoon via uh, de, onze uh, samenwerkspartner Santos Krant zijn uh, mensen uitgenodigd. Dus uh, ik ga er gewoon uit dat iedereen er is. Maar we gaan nog even deze week het even scherp zetten. Ja. En we moeten ook even kijken hoe we het uh, precies nog kunnen en mogen organiseren. Dus nog met de huidige coronaregels. Ja, we, is, het is natuurlijk nog met, met afstand van anderhalve meter. Dus we zullen met, met, met groepjes ja. moeten in, uh, in, in de zaal. Uh, ja. Er is nog heb, een, een, een, ja. waarschijnlijk nog een persconferentie tussendoor... dat misschien wat verruimd wordt, maar dat moeten we afwachten. Heeft u ja, een grote zaal? Ja, we, uh, tot nu toe gaan we uitgaan dat we naar het HDMZ, het nieuwe uh, museum, uh, dat we daar uh, de, het gehele houden. Want daarvoor is het jongerendebat en de, de dag daarna zitten wij. Mm -hmm. en uh, Er worden ook streamingfaciliteiten gemaakt, dus daar kunnen ook mensen meekijken. Oké, okay, dus iedereen die, die niet kan komen, die kan dat ja. uh, live ja. doen. Uh, ja, niet kan of niet mag, hè? want dat moet dat ja. gewoon even kijken. Ja. Want we zien ook heel vaak bij de partijen, maar ook bij het een grote debat elk jaar, dat er ook heel veel uh, mensen van de partijen meekomen. En terecht ook. Dat is uh, ook een beetje de volgende vraag. Het is natuurlijk een ja. economisch debat, dat vraagt om politiek. Welke politieke ja. partijen hebben zich al gemeld? Nee, we, we, hebben nog... we, we hebben dat nog niet gedaan. Wij gaan er gewoon vanuit dat iedereen komt. Alleen, ja, je weet, dat weet je nog uh, helemaal niet. Maar we gaan wel iedereen even nabellen. Want we gaan wel iedereen uitnodigen. Oké, okay, als je dan uh, nog niet weet wie er allemaal komen. Wat gaat dan de opzet van het debat worden? Hoe gaat dat lopen? Uh, wij wilden uh, de, het OBZ als de koppel van ondernemersverenigingen. En we hebben alle uh, verenigingen die daarbij aangesloten zijn gevraagd. Of ze zich op twee tot drie vragen willen prepareren. En die we aan de uh, lijsttrekkers willen gaan stellen. Dus wij leggen het heel nadrukkelijk bij de, de, de organisaties binnen onze koppel. Oké, okay, dus de, uh, de, de ondernemers kunnen hun vragen bij u inleveren waar u een selectie van maakt? Ja, of ja is het, en, uh... en, en neen, wil ze ook dan daar zelf laten stellen ook uh, door de uh, voorzitters. Dat vinden we ook de, het beste. Er zijn er ook gezichten bij. Dus uh, we de leiding, dat zal ik doen samen met de ondernemersmens Janneke en de ouders, overal uh, technisch het een en ander uh, begeleiden. Maar we willen gewoon de, de voorzitters of een ander bestuurslid van de verenigingen uh, de vragen laten stellen. Moeten de vragen van tevoren ingeleverd worden of kunnen die plek verzonnen worden? Dat is even in ieder geval zien en of we ook mee kunnen houden met de vragen of nog een keer aanscherpen of nog. Uh, nou, dat is, dat is de gedachte die we nu hebben. Het gaat niet uit bij de verschillende verenigingen. U laat uh, de naam Janneke Den Oude vallen, hè? Die, uh, ja. de manager, dorp. Ja. Uh, er is, het convenant is uh, weer getekend. Gaat ze nog vier jaar door? Uh, nou, dat is uh, nog niet zeker. Het convenant is voor vier jaar getekend. Hè? Dus ja. We hadden eerst een eenjarig convenant als, uh, als stad, uh, of een soort pre-convenant. Nou, dat is goed gegaan. Partijen zijn tevreden, zowel aan de overheidszijde als ook aan, in ieder geval bij de verenigingen zijn ze heel tevreden. Dus we gaan in ieder geval volgend jaar door met Jarreke het Oud als ondernemersmanager. Dat is nu wel uh, zeker. Of okay. de jaren daarna, dat moeten, we nog, dat moeten we nog kijken. We hebben een eenjarig contract uh, weer afgesloten. Ja, ik zag ook uh, van de week een, een bericht voorbij komen over het, uh, de, de evaluatie en de hernieuwde uh, gesprekken over afsluiting van de Halterstraat. Uh, weet ja. u daar al wat van? Nee, ja, dat zijn gewoon van die gesprekken die zijn medebegeleid samen met de gemeente over mm -hmm. uh, wat, uh, wat te gaan doen. En het is ook aan uh, de groep om te bepalen welke kans we op willen. En ik vind ook niet dat je dan al van tevoren moet zeggen, dit en dit moet gebeuren. Nee, nee. Maar vooral uh, opbouwen samen met de ondernemers. Ja, en dat gaat, uh, dat gaat binnenkort gebeuren. Ja, er is, uh, de, uh, iedereen gunt mekaar uh, van alles, heb ik begrepen. Alleen er moet wat fine-tuning komen over, uh, over de tijden. Ja, uh, dus, ja. Uh, die, en daar die... moet je met elkaar uitkomen. Dan moet je gewoon kijken van, uh, nou ja, we, ja, je zal het nooit iedereen helemaal voor 100% naar de zin maken. Nee, dat staat ook heel groot in het Ratenhuis. Alle man van pas te maken zijn onmogelijke zaken, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus dat, ja. uh, dat houden we wel zo ja dat houden. maar in grote lijnen is er toch komt er wel uit dat je wel prettig heeft ervaren in bepaalde ja. periodes dus ja en zo, zo probeer het ook binnen de vereniging ook voor elkaar te krijgen of van dan nou, kijk even uh, een open gesprek met elkaar leg de voor en de nadelen neer en ga dan kijken naar de beste oplossing ja nog even over het debat ja. uh, de, gezien de de grootte van het uh, HDMZ is het handig dat men zich opgeeft om aanwezig te zijn uh, dat moeten we nog even kijken. Dat doen we via het ondernemersplatform. Ja, oké. Okay, dus uh, ja. Ja. We, we hebben ook afgewacht wat er wel en niet mochten. Oké. Okay. Uh, nou, dat is nu deze week duidelijk. En nu gaan we mm -hmm. het echt uh, allemaal uh, op de rit zetten. Een beetje... Maar als mensen aanwezig willen zijn, en dan, uh, dan zal het best... Uh, uh, kunnen, maar primair gaan we eerst uit van de lijsttrekkers plus één of twee uh, kandidaatleden. Mm -hmm. De bestuurders, de voorzitters plus één of twee bestuursleden. Nou, en dan komt nog gauw een, aan een flink uh, aan aantal in de zaal die nog mag. Ja, nou ja, we gaan dat uh, uh, we gaan dat zien en volgen. Uh, ja, uh, met het grote debat gaat dat dus ook spelen van hoe, uh, hoe dat georganiseerd kan worden. Ja, meestal zijn daar allerlei strekkers aanwezig. En een beetje hetzelfde idee worden ja. uh, vragen uit de zaal gesteld en wat stellingen. Ja. En inderdaad, als de zaal uh, minimaal gevuld is, ja, dan ja. is dat zo. Maar uh, we gaan er wel ja. vanuit dat de alle drie debatten doorgaan. Ja. En we gaan er ook vanuit dat alle drie debatten uitgezonden worden... Uh, dan wel op televisie, dan wel uh, uh, op alle live media van Zandvoort kiest. Dus uh, er, er moet uh, bekendheid genoeg aankomen dat... Uh, de partijen het met goed voor hebben met Zandvoort. Ja, dat laten we zo zeggen. En uh, economie is toch een hele belangrijke factor in Zandvoort. Voor Zandvoort is dat ja. uh, bijzonder goed. Meneer Hilsebos, ja. ontzettend dank uh, dat u ons te woord wilde staan. Ja, en uh, als er nieuws is of mededelingen over uh, het debat, dan horen wij dat graag. Absoluut. Dank ja. u wel. Goed zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort. En jij, jij beleeft het. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, beleven, beleven. Dit is het, het ritme van Zandvoort. Heavy water pulls me down I'm coming up slowly, I'm coming up slowly Heavy water pulls me down I'm drifting up slowly, I'm drifting up slowly Never be alone You'll never be alone If you're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 Nee, ik uh, vind het een uh, onwijze eer om uh, deze lijst uh, aan te mogen voeren. En uh, nou, je zal hem uh, dadelijk voor de rest doornemen. Maar het is uh, we hebben een hele mooie lijst. En daar ben ik ja, heel trots op. Kim, de ik lijst maar. bevat nogal wat verrassingen waar we straks over gaan hebben. <coughs> hebben jullie zo bij elkaar gesprokkeld of die uh, kwamen zich melden bij Jong uh, Antwoord?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 Ja, die versplintering, dat, dat, dat, bepaalt, maar... dat bepaalt uiteindelijk de kiezer. En het is natuurlijk ook best wel arrogant van alle partijen die er nu zitten. Door te zeggen, van, ja er komen nieuwe partijen bij, dus er komt versplintering. Je zou het ook om kunnen draaien. Van, als je die versplintering niet wil, dan moet je niet meedoen met de verkiezingen. Ja, dat is de andere kant ja, op. Dus het is, het, is, het is niet aan <coughs> ons. En uh, kijk, wij laten gewoon zien met de mensen die wij op de lijst hebben... Mm. met kwaliteit en met ons programma dadelijk...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 Ja. Uh, en het uh, zijn er nu al uh, uh, vijf, zie ik. Die uh, zijn, nou, jullie zijn uh, de koplopers, want van die anderen had ik het nog niet, uh, nog niet door. Hoe is dat nou thuis? Uh, OPZ, VVD, uh, VVD-OPZ, Jongs Antwoord, OPZ. Dat is nu de, uh, de lijn. Hoe zijn de keukentafelgesprekken, Kim? Nou, thuis, ja, ik praat er niet zo heel veel over thuis. Maar kijk, het zijn twee dingen, hè. want je kan met elkaar sparren, uh, je kan uh, <coughs> ja, verder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 dat dat wel nodig is om het samen voor zandvoort te gaan doen. Ik heb een, een ander voorstel. Je koopt 17 boekjes Een uh, Feest van de Democratie. En dat is geschreven door het Nederlandse Debatinstituut. Dat is een prachtig ding om te lezen. En daar hoef je niet, daar hoef je niet eens de hei op. Maar goed, uh, de verhouding heb je aangehaald. Hè? Dat wordt ook uh, aangemerkt door een aantal mensen. Dat is ook uh, wat het is. Ik zie heel veel verjonging... Uh, de VVD komt met de jongeren, uh, in Zandvoort komt met de jongeren, jullie komen met de jongeren. Uh, we zijn benieuwd hoe dat gaat lopen. Uh, in de aanloop naar de verkiezingen zijn er drie debatten: het uh, economisch debat, het jongerendebat en het slotdebat. Wie gaat waar naartoe? Dat is nog niet, uh, okay. niet bekend. Ik geloof dat voor het jongerendebat de jongste kandidaat. Uh, het, liefst, het liefst wel, dat vind ik jammer. Ja, nee, dan gaan we dat ook gewoon doen. En uh, hoe heet het, uh, Bram heeft al aangegeven dat hij dat heel graag wil gaan doen.